Laat ons deze dienst aanvangen door met elkaar te zingen, Psalm 132, het vijfde en het zesde vers. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan, en bidden voor zijn voetbank aan. Sta op tot uw rust, o Heer, met de arken van uw sterkte neer. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid, uw gunstvolk juicht, door u geleid. Versmaat hem, dien gij zalven liet, om uw knecht, om David niet, Psalm 132, vers 5 en 6.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 zij in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van dien God die trouwe houdt, tot in de eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede. Of worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader. En Christus Jezus, den Heer, door den Heilige Geest. Amen. Zoeken we het haar gezicht. Heer op de voetbank van uw heilige voeten vergunt u ons in dit avonduur een plaats in de weg van uw inzettingen naar de openbaring van uw aanbiddelijke raad en de zelfsvervulling in het hart van uw gemeente Zult u instaan voor uw kerk, voor de bediening, voor de ambten, omdat daaraan uw heilige deugden zijn verbonden en uiteindelijk uw eer zal opklimmen uit het stof. En omdat in ...te leven hebt u uw gemeente een leerschool voorgehouden... ...en op die leerschool van het leven vol van strijd... ...met vele tegenstrijdigheden... ...met vele levensvragen... ...ja, met de inleving in het hart... ...wij weten niet wat morgen geschieden zal. Want immers, Heere, om Uw heilige eer en deurden de glans te geven die U toekomt, zult U in de ontledigende arbeid alles ontnemen wat in strijd is met de verheffing van Uw Goddelijke naam. Dat is het proces. Dat u leert in het leven van uw keurlingen op aarde. Wat we wel zo gemakkelijk uitdrukken, Heer, maar... In de beleving zo smartelijk moet ervaren worden. Als er van de hemel niets is in de dadelijkheid... Blijft er ook niets over dat u zoekt... Of naar u vraagt. Het is een eenzijdig werk. In zijn beginsel. In de voortgang met de leidingen die u houdt. Is het alles eenzijdig. En ook daar eindigt uw gemeente als het goed is. In het door u. En het door u alleen om dat eeuwige welbehagen. En wanneer we vanavond samen zijn, te midden van een wereld die in de brand staat, met vol van onzekerheden, omdat immers in de uitgieting van uw goddelijke oordelen openbaar komt dat het zuiveringsproces verder gaat en dat uw gemeente als een lelie onder de doornen zal overblijven dat, en dat is het eeuwige wonder, straks zal triomferen. want u moet als koning heersen, totdat u al uw vijanden zal hebben gezet, tot een voetbank van uw voeten. En dat overblijfsel, dat naar uw woord er zijn, zal en zal blijven, dat zal op de naam des Heren betrouwen. En in de uitleving van de genade naar buiten zal het ook openbaar worden dat de laatste hoeksteen zal worden toegebracht met de toeroepingen genade, genade zij dezelfde. U zult instaan voor de toebrenging, u zijt het die de prediking vruchtbaar maakt, u zijt het. Die de prediking overdraagt. U zei het, die de prediking ingrift in de harten van gevallen Adamskinderen. Maar u zei het ook, die dat gebrochte leven zal onderwijzen. Totdat, en dat zal het wonder gaan uitmaken. Er alleen maar overblijft wat de jongeren op de tabor. Een beginsel mochten zien en ze zagen niemand dan Jezus alleen. Maar dan houdt het bouwen van onze tabernakelen op Heere. Ach, dat u Goddelijk Woord ons onderwijzen. Dat u vanavond ook werken mocht onder jong en oud onder alle omstandigheden van het leven en doet ons verstaan dat het woord ook niet ledig zal weerkeren, maar dat het doen zal hetgeen dat u behaagt en voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe dat u het zendt. U wilt de prediking ook gebruiken om de knopen te ombinden Heere, en wat kan een mens in de knoop zitten? Dat is het leven van uw kerk, uw woord getuigd ervan. Maar dat u vanavond ombinden mocht. U weet ook de vele vragen die leven kunnen in de harten van de uwe. Ach, u kunt die beantwoorden. En u kan licht geven over de paden die u begeert dat ze zullen gaan, gezegende van den vader. U zijt het beminnelijke voorwerp van uw vader. U wordt het beminnelijke voorwerp van uw kinderen op de wereld. En het zal eindigen en die zoete openbaring, als het koninkrijk zal worden overgegeven, ...en uw eeuwige triumf zich zal openbaren... ...op de wolken des hemels... ...en aan alle ogen u zien zal... ...ook diegenen die u hebben doorstoken... <clears throat> ...wanneer we vanavond denken mogen... ...over een stukje leven... ...uit het leven... ...van een levend kind... ...een knecht... ...om dat leven te overdenken... En dat werkzaam zij mocht met u. En met goddelijke zaken. Geeft daar daarvan een afdruk in het hart. Een mens kan met zoveel dingen bezig zijn. Maar hij was met, bezig met de opbouw van uw kerk op de aarde. Dat uw gedenken aan hetgeen met ons niet kan samen zijn. U mocht zelf thuis ...nog getuigenis geven, die kunnen meeluisteren. We betrouwen aan u die in de ziekenhuizen zijn. Die worden verpleegd, die worden verzorgd. U kent al die noden die we u opdragen. Ontfermt u over het rouwdragende. Ieder voelt zijn eigen leed en zijn eigen smart... Heer, en zolang we de tranen nog buiten kunnen brengen, dan gaat het nog wel. Maar wanneer het binnenkamerleven wordt, is het zo anders. Bouwt uw kerk als in de dagen van ouds. Ontfermt u over uw Sion. Ontfermt u over uw kerk. Ook in het midden van dit zinkende volk. Opdat uw rijk nog komt als in de dagen van ouds. Uw zegeningen zijn over naar het woord uw belofte. Denk aan allen die uw kerk dienen op welke plaats en in welk ambt dat het ook zij. Wil uw knechten aanschouwen die deze dag nog arbeid hebben te verrichten. En verleen uw knecht. Die zalving, u weet heer, het ligt alles buiten de mens. Ook in de prediking moet dat maar ervaren worden. U bent die nimmer beschamende rotsteen. Geef die geest daar genade en daar gebeden. Laat die geest die het woord inspireerde inzicht geven in dat geopenbaarde woord. Opdat het de schatte oude nieuwe dingen voortgebracht mogen worden. Om uw naam wel Amen. zingen... De eerste twee verzen Psalm 147. Dat is Heren loft en hemer reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Betaald ons psalmen aan te heffen die liefelijk zijn en harte treffen. De Heer wil ons in gunst aan schouwen. Hij wil Jeruzalem herbouwen. Vergaren in een vrede, leven hen die uit Israël zijn verdreven. En hij heelt een gebroken van harte. En hij verbindt in hun smarten wat er verder volgt. Eerste twee versen van Psalm 147, dat we even zingen, is dat de collecte. Zijn hart maar niet meekrijgen, wat een uitdrukken: je ja, hart meekrijgen, nou dat kunnen we lezen in het eeuwige woord. Ons verstand kan een eind meekomen, onze beleidenis ook uitwendige gedaanten kunnen nog getuigenis geven ik kan allemaal nog buiten het hart van de mens omgaan, ook in het leven van Gods kinderen. Ik lees hem Psalm 27. Mijn hart zegt tot u. Opmerkelijk is dat mijn kanttekening daarbij opmerkt dat is omdat u in mijn hart spreekt, hoor u? Omdat u in mijn hart spreek. Dat wil dus zeggen, de bijzondere sprake Gods in het hart van David, want daar is Psalm 27 van, en daardoor, door die sprake Gods in zijn hart, spreekt zijn hart tot God. Wat zegt hij? Mijn hart zegt tot u, ik zoek u aangezicht, o heren. Dus, zonder het dadelijk getuigen van Gods geest in het hart, zoekt de mens God niet. Dat is wat. Daar gaan vele van onze gebeden op de mens. En dan zullen vele gewichtige zaken die we spreken, niet de minste waarde overhouden. En dan zullen vele beleidenissen die we doen, zijn waarden verspelen als ze aan de weet komen dat de mens alleen maar God bedoelt, wanneer de dadelijk getuigenis van Gods Geest in zijn hart spreekt. Het bevat een belofte. Mijn hart zegt tot u. Gij zegt in mijn hart, zoekt God. Nee, zoek mijn aangezicht. En als je het aangezicht van iemand zoekt, mag ik wel gebruiken dat beeld. Dan kijk je elkaar in de ogen. Dan sta je dichtbij. Dan betekent het dat je je hartgeheimen uit gaat schreven. En wat zijn dan die hartgeheimen van David? Mijn hart zegt dat u zoekt mijn aangezicht. Wat hij dan zegt? Verberg uw aangezicht, dan niet voor uw knecht. Hij kan dus in de praktijk van het leven Gods aangezicht niet missen. Het omgaan met zijn God, dat is de begeerte van zijn ziel. En als er nu ooit één eigenschap is... Die behoort tot het leven van Gods keurlingen is dit. Namelijk de betrekking van God op zijn gemeente. En de betrekking van de gemeente op God. Ja. Daar bestaat het leven uit. Ik zei u. We kunnen ons hart maar niet meekrijgen. Dat is een bewijs hoe afhankelijk we zijn. Van de duw van Gods geest. En ook. Ik zou haast gezegd hebben, maar dat mag ik niet zeggen. Hoe arm moet Gods volk soms over de wereld. Maar ik zou eigenlijk beter moeten zeggen. Hoe afhankelijk houdt de Heer zijn kinderen op aarde. Of eenvoudiger gezegd. Wees niet maar eens eerlijk. Als er toch geen inkomsten zijn, zijn er toch ook geen uitgaven. Over inkomsten, daar gaat het vanavond Met de hulp gods. Voor ons ligt... het tweede boek van Samuel. Het zevende hoofdstuk. En ik heb de vorige keer daar de eerste drie versen van behandeld... Ik wil dan weer verder gaan, bij het vierde vers, en dan kijken we maar hoe ver dat we komen. Ik had twee gedachten. De hoofdinhoud van dit schriftwoord van 2 Samuel 7, beginnen van het vierde vers. Gaat het allemaal niet voorlezen, dat kunt u thuis op uw gemakje doen. Dat is Davids begeerte naar een huis Gods. Dat is de kern. Davids begeerte naar een huis Gods. En daar komt op een goddelijk antwoord. En dat goddelijk antwoord is deze. In het vierde vers, maar het gebeurde in diezelfde nacht, dat het woord des Heren tot Nathan geschiedde, zeggende: Ga tot mijn knecht, tot David. En zo zegt de Heer. Ja.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 ...hoofdstuk op diep. Ja, we hebben al heel veel over David met elkaar besproken. Dat leven van hem... ...die de beminde des vaders is. Bemind om de beminde. En het verband van dit onderwijs van vanavond... ...dat doet ons inblikken in iets wat op zichzelf een wonder is, namelijk twee kinderen van God die samen zijn, die samen stemmen, die elkaar dus hart verstaan, die elkaar dus leven overnemen, en die de diepste geheimen van hun leven aan elkaar delen. Kwijt kunnen. Nou, daar kom je niet zoveel mee tegen in onze tijd. Twee kinderen van God. Door God tot elkaar gebracht. David en Nathan. En u weet het, ik heb u de vorige keer geprobeerd dat duidelijk te maken. Wie Nathan was en zijn bediening was. En zijn naam, weet u nog? Van God gegeven. Ja, ja. God geeft aan zijn kerk op aarde zijn dienaren. Nimako, pas op, Nimako. Als mensen dat doen, dan maken we mensen met een menselijke opdracht. Maar God gaf hem aan zijn kerk. En dat openbaart zich in de rechte bediening met de goede vruchten die leven en dood separeren en vasthouden aan de waarheid. God voelt zijn raad uit. Ver boven menselijk denken, ver boven menselijke verwachting, mijn raad zal bestaan. En in die raadsvervulling, o oh wonder, zal er op aarde een overblijfsel zijn, ...en een overblijfsel ...blijven... ...en als het over een overblijfsel is... ...zijn woorden die de Heer zelf in zijn mond neemt... ...want ik zal in het midden van u doen overblijven... ...een ellendig en een arm volk... ...dan betekent dat in de grote wereld... ...met al die mensenmassa... ...een klein kuddeke... ...ook dat... Is uit de mond van de opperste wijsheid ons toch wel duidelijk gemaakt? Of niet? Vrees niet. Gij klein kuddeke. En zoudt gij grote dingen zoeken? Zoek ze niet. Wel nu bij die en dat kuddeke op aarde, wordt onze aandacht gevraagd voor twee mensenkinderen. David, u kunt het weten, heeft eerst de profeet Nathan ontboden. Ga dat niet nog herhalen, heb ik u de vorige keer geprobeerd iets van te zeggen. En deze mensen hadden iets wonderlijk. Ik heb u gezegd, ze kennen elkanders hart. Ja, dat is niet zo eenvoudig om elkanders hart te kennen. Want dan moet je je hart openzetten, anders gaat het hart van een ander ook niet open. Natuurlijk niet. En als God dat doet, dan is nog altijd die oude waarheid nieuw. Al komen ze van verre landen, hun harten smelten toch ineen. En hun taal, dat is mijn hartetaal. Zo hebben die twee mensenkinderen gesproken over de begeerte van de koning. Een begeerte. ...om de here een huis te bouwen. Want David begeerde naar een huis van God. En die zaken hebben ze overlegd met elkaar. Er is een instemmen gekomen. Er was overname. En er was een begeerte om in te vullen... ...wat ze met elkaar besproken hebben. Daar kan je veel over denken. In de eerste plaats... Die overeenstemming is een getuigenis van de heilige geest. En de overeenstemming in het leven van Gods kinderen separeert. En trekt de scheiding. Hoe pijnlijk ook voor velen als het gezegd wordt. Maar het is toch niet anders. En het is tot een uiterste blijdschap van Gods gemeente. Je krijgt elkander van de hemel, hoe oh mensen. Hoe u. En wat je van de hemel krijgt, dat krijg je in je hart. En dat gaat tegelijkertijd scheidingen trekken. Want wat niet overeenkomt, wat niet overgenomen kan worden, dat, dat scheidt. Dat is onverenigd. En dat is helaas noodzakelijk. Wanneer deze twee mensenkinderen hier samen zijn, dan is de scheiding ook duidelijk. Maar, al is het dat twee mensen overeenstemmen in de zaak, dan is het toch altijd nog een zaak waar God zelf ook getuigenis aan geven moet. Of niet? En nu dat goddelijke getuigenis over dat we twee, twee mensen met elkaar bespreken, dan ga ik eens met u overwegen. Luistert u maar, wat is verbangt ons leden. Nathan zeide tot de koning, ga heen, doe al wat in uw hart is, want de Heer is met u. Ook dat heb ik de vorige keer geprobeerd duidelijk te maken. En dan gaan die twee mensen, die gaan uit elkaar, niet uit elkaars hart. Oh, Gods kinderen die verliezen elkaar nooit mensen. Hoe kan dat nou? Maar ieder na zijn plaats. De koning na zijn leger. En Nathan. Nou. Ik durf best tegen u te zeggen. Dat die mensen goedsmoeds naar huis gegaan zijn. En dat ze met elkaar. Er overeenstemmend over de wegen God. Getuigd hebben. De is ons tot hulp en sterkte. En in Jezus ons lied en onze psalmgezanden zijn hoogtijden in je leven. Goede gedachten van elkander. En goede gedachten van het werk gods. En goede gedachten ten opzichte van de toekomst. Nou, nou, ik zal met vreugde in het huis daar zeren gaan. En mijn lof uw grote naam te danken. En dan wordt het nacht. En dan komt het openbaar... Dat alles wat in mensenleven openbaart, dat alles naakt en openbaar is voor de ogen met wie we te doen hebben. Dat is een troostvolle zaak. Hij, de alwetende, weet je dat hij alwetend is? Hebt u het ooit in de weg van de ontdekking geleerd, toen jij gedood zou schrijven, dat je zo'n goddeloos mens was? Of gebeurt dat niet meer? Weet u wel, toen die goddelijke alwetendheid je tranen zag en je schreeuwde naar de hemel, als met een hiskia. Ik heb je tranen gezien. Ja, maar dat weet God ook. En dacht u dat de Heer dan geen antwoord weet in de stand van het leven? Want als David zingt, ja. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebied. Had hij daarvoor ook gezongen. Waar uw golven en uw baren. Mijn benauwde ziel verwarren. Dat hoort zo bij elkaar. En dan wordt het nacht zeg ik. En dan gaat de Heere wonderlijke dingen doen. Hij toont wat in een mensen hart is. En dan wordt Gods eeuwige raad vanuit de eeuwigheid ontsloten in een bezoek van de hemel. Ik lees, en leest u maar met me mee, en het gebeurde in diezelfde nacht. Ja, dag en nacht. Hij is Israël wachter. hij sluimt niet. Nachten, daar zouden we over kunnen denken. Nachten van strijd donker van buiten donker van binnen werkeloos op je leger is erger dan de diepte van je val lijf. wanneer een mens in de nachten van het leven geen schreeuw in zijn ziel meer overhoudt geen zucht in de waarneming van zijn hart mee zuchten kan en het Davids getuigenis op een andere plaats. De waarheid wordt van binnenuit. Ga ik voorwaarts? Niks. Ga ik achterwaarts? Niks. Wat bedoel ik te mij? Wel als je aan de toekomst denkt. Dan kan de eeuwigheid soms niet eens meer verschrikken. En de hemel niet eens meer wat bieden. Dat kan ook nog. In de donkerheid van het leven, je val leren kennen, in de weg van de heilige making, onderscheidt drie dingen. Ik heb er zondagavond iets van gezegd. In de weg van de ontdekking wordt u een goddeloze mens, geen bekeerd mens. Dat leger is hij stel. In de weg van de ontdekking als een doorgaand proces... ...gaat de Heer je inleiden in de ruisende kuil... ...in dat modderige slijk. Begrijpt u? Dat is ontdekking. Wanneer de Heer de ziel verkwikt en vertroost... ...dan legt de Heer naast de ontdekking... ...de ontsluitingen van het evangelie en van het woord... ...waardoor de ziel niet in de wanhoop eindigt... Maar door goddelijke toefluisteringen hoop in zijn ziel blijft houden. Maar God openbaart dat hij van je afweert. In die weg van de ontbloting ontneemt de Heer later al datgene waar u gronden in zou zoeken. Want anders gaat die mens uit de vrucht gronden zoeken. Mag u toch nog preken in deze tijd. En nu gaat de Heer de grond uit je vruchtelijk leven houden. Nou, dan ben je onbekeerd, nietwaar. En Gods recht eist. En de zaken staan onopgelost. Maar, nu komt er een derde gang in het leven. Dat is de geest van de uitbranding. En die geest van de uitbranding, die brandt weg. Wat in het binnenste van een hart van een mensenleven, maar niet weg wil, begrijp je. Waar die ziel aan vastgekleefd zit. En dat kan veel zijn. En nu gaat die geest van de uitbranding dat eruit branden. En dat is een pijnlijk gebeuren. En die geest der uitbranding is het nabijkomende leven onbekend. Is de natuurlijke mens tot vijandschap. En Gods kinderen als ze daarachter staan tot blijdschap. Dat is die geest van de uitbranding. En nu is het nacht, begrijpt u. En dat kan in de nacht er allemaal zijn. Maar hier is een nacht dat de hemel open gaat. En dat kan ook. En wanneer die hemel open gaat, mag ze wel een beetje praten vanavond. Ja toch. Dan gaat het hart van God open. Wist u dat niet? Is Efraim me niet een dierbare zo? Is hij me niet een troetelkind? Sinds tegen hem gesproken denk ik nog ernstiglijk aan hem. En mijn ingewand rommelt van barmhartigheid. Als in de nacht van het leven, gij zegt in mijn hart, zoekt mijn aangezicht. Wanneer het hart wordt geraakt in de nacht, begrijpt u, ik zei u, gaat de hemel over. En dan gaat het hart gods open en dat is ontsloten in de gerechtigheid van hem die zijn hart liet doodbloeden op het vloekhout. Daarom is elke gods openbaring op het bloed en op het recht en is een vaderlijke openbaring naar zijn kinderen hier op de aarde. Het is nacht maar geen nacht van donkerheid van de ziel maar een nacht van Godsopenbaring. wonderlijke uurtjes wonderlijke momenten die het waarachtige leven niet onbekend zijn en in die nacht staat er gebeurt er wat God komt op de werkzaamheden van zijn kinderen terug en God gaat op die werkzaamheden van die zielen een antwoordje geven. God gaat het binnenkamerleven naar buiten brengen. Hier houdt ons verstand op mensen. Hier hoor ik de kerk zingen. Goeder, tieren Vader, milde zegenader. Daar ontsluit zich de bron van het goddelijke welbehagen in Christus. En in diezelfde nacht gebeurt er wat. Het woord is hier. Dat geschiedde tot Nathan. Ja, Gods woord. Heer gebruikt zijn getuigenis. Aanspreekbaar en ook duidelijk. God spreekt niet in orakels, maar Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dat is dat getuigenis, zo onverwacht en zo ongedacht en ook niet berekend, want Hij komt nog altijd wanneer wij daar niet meer op kunnen rekenen, mens. En dan is dan een openbaring in Zijn gunst. In de vervulling van zijn raad. De Heer ontsluit de deur. Van zijn walbehagen. In de toekomst van zijn kerk op aarde. Goed luisteren. Het heilige heim. Wordt toch aan zijn vrienden. Na zijn vree verbond getoond. En is dat dan geen wonder. Dat de heilige God in de nacht. ...spreekt tot de mensen, kind. ...dat is toch het boven het wonder mensen... ...in de nacht van het leven... ...kan het? Ja... ...ik zal zijn lof zelfs in de nacht... ...zingen waar ik hem verwacht... ...en mijn hart wat mij nog treffen... ...tot de God van mijn... ...meneer, we hebben het zo vaak over bevinding... ...boekjes worden erover geschreven mensen... ...over bevinding... Als ik het lees, dan denk ik, allemaal verstand. Er is geen kruimbelbevinding bij. Beschouwing, bespiegeling, bedrog. Omdat men de verborgen omgangen met God niet kent... tovert men omgangen uit het verstand. En wie doet het? De godsdienst groeit en de kerk kwijnt erom. In die nacht gaat God wat spreken... En het is opgetekend, we weten het, het heeft te maken met Davids begeerte om een huis gods te bouwen. En die taal gods heeft nog een adres ook, omaar. En het gebeurde in diezelfde nacht dat het woord als heren tot Nathan geschiedde. Hij was toch een gave gods, deze Nathan, aan zijn kerk gegeven. Zeggende, ga heen, zeg tot mijn knecht, tot David, hoe tere, een knecht. Knechtelijk werk? Dat is een slavendienst, kom nou. God is slaven in zijn dienst. Tuurlijk niet. David zou later in 119 zingen van, dat knechtwerk, uw liefdedienst, in me nog nooit verdroten. Kom nou. God gebruik geen slaven. Knecht. Uh, hij heeft in de psalmen er nog iets bij gezegd. Hè? Mijn gesalvde heeft hij hem genoemd. Hij heeft hem genoemd. Mijn bemindig, Mijn knecht. En dat knechtswerk is ook nog persoonlijk. Tot David. Die de man aan Gods hart is. Nathan, hij is bedienaar van het heiligdom, een gave gods. Ik heb voor jou een boodschap voor een van mijn kinderen. Nou, dat is een wonder, als je daarvoor gebruikt mag worden. Die, zou er vanavond misschien bij zijn die met een schreeuw in de ziel zeggen, heren zeggen nog eens wat, die ook met zaken lopen. Waar we niet uit kunnen komen. En zaken die we niet op kunnen lossen. En zaken die we niet begrijpen. En dat kan. Dan ga je naar de kerk met de schrijver. Zou we nou een boodschapje kunnen wezen. Kan toch. Daar gebruikt de Heer nu precies Nathan voor. Als een gave gods. Ga naar mijn knecht. Ga naar David. Ik ga wat zeggen. Een bewijs. Dus dat de Heer het voornemen van zijn kinderen kent. De overleggingen weet. Of heeft diezelfde David niet ons geleerd? Is er een schadelijke weg bij me, Heere? Lijmen we dan toch op die eeuwige weg. En heeft hij niet gezongen? Ik zet mijn treden in die spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En zingt die kerk niet over die weg Gods die nog zo verborgen is van... Uh, Heer, maak u maakt me uw bewegen. God kende weg de weg der rechtvaardigen. Ga naar mijn knecht David en zeg, zo zegt de heer. God spreekt tot zijn kind en tot zijn knecht David. Wat moet hij dan gaan zeggen? Ach. Ik heb u de vorige keer al gezegd, als de Heer zegt tot Nathan in de nacht. Nathan, je was helemaal niet bij je hart toen jij met David sprak. Want je hebt gezegd, het is goed. En dan gaat de Heer zeggen dat het niet goed is. Ja, maar dat staat ook niet. Hij zegt niet die, dat die plannen niet goed zijn. Straks zal de, zal de Heer hem eens tot de man zou zeggen, het was goed dat het in je hart geweest is. Maar de invulling ervan. Dat gaat God doen naar zijn eigen wijsheid. En boven dit alles. Lees ik in het antwoord God. Dat David niet alleen moet denken aan dat aardshuis hier. Net zo min als Israël. En komt hij op terug. Over de tabernakel zal gaan denken. Want heel die raadsvervulling Gods leert. Dat in de ceremoniële eredienst is alleen maar een heenwijzing. Wat voor heenwijzing? Jeruzalem is wel gebouwd. En de Heer bouwt Jeruzalem. En hij, hij kent Israëls verdreven. Het zal uiteindelijk daarover gaan. Hij zal Jeruzalem steen herbouwen uit het stof. En daar zullen zij. Gods knechten met hun zaad. Opdat we niet zouden vergeten. Dat alles wat hier op aarde plaatsvindt. Een heilig symbolisch getuigenis is. Van, dat eeuwige kabana, van die eeuwige tabernakel des heren. Van dat eeuwige koninkrijk dat komen zal. En dat wordt nu in die boodschap verwoord. Daar we dat huis zeker. En het is een zekere waarheid, ik bind me aan de inzettingen. En ik zal de luister van mijn inzettingen tonen aan dat volk, maar uiteindelijk is het een heenwijzing. En die ganse schaduwdienst, een heenwijzing naar het Koninkrijk Gods, en naar de openbaring van hem. Ook dat wordt ons in dat onderwijs geleerd van hem. Die uit uw schoot voorkomen. Waarvan hij zegt. Die zal mij bouwen. Namelijk hij. Die die medere Salomo is. De jedert. Ja luistert u maar. En de, In de eigenschappen van het ware knechtschap. Wordt ons in die nacht ook geleerd. Wat dan. Hij luistert. Maar als je dan nooit van de hemel wat ontvangt. En je hebt niet naar de heren leren luisteren. Dan heb je ook geen boodschap. Dus Ook dat geldt in de ambtelijke dienst. Als de heren de sleutelen dicht houdt. Van de deur van het woord. Dan blijf je er buiten. Daarom is de opening elke keer maar nodig. En hier leer ik dus. Deze man God luistert. Gelijk Samuel leren moest, toen Eliam terugstuurde, zeg het maar, uw knecht hoort. Hier is een knecht die in de nacht opgezocht wordt, een boodschapje krijgt en luistert naar de God die hem als een geschenk aan Israël gegeven heeft. En wat luistert hij dan in die boodschap? Namelijk deze. Zoudt gij mij een huis bouwen tot mijn woning? Zeg David, luister eens. En ik heb in geen huis gewoond van die dag af. Dat ik de kinderen in Israël uit Egypte opvoerde tot deze dag. Maar ik heb gewandeld in een tent en in een tabernakel. Wat leert het? Wel, David krijgt een les... Dat is wij. Uit de mond van Nathan. En Nathan moet dat overbrengen. Ik heb nog in geen huis gewoond. Weet je wat de Heer gaat doen? Hij zegt, ga nou eens tegen David zeggen... wat eigenlijk de leidingen met mijn volk waren... toen ik in het midden van hen was. Herinnert die man Gods. Dat het over een woestijnvolk ging. Een woestijnvolk. Dat ik uit de dienstbereid vrijgemaakt heb. Naar het woord van mijn belofte. Eenmaal aan Abraham gedaan. Ik zou dat woestijnvolk geleiden. Tot een vaste woning. En ik heb dat woestijnvolk. Niet één dag in de steek gelaten. Ik heb ze gevoerd vanaf de uitleiding af, totdat ze voor de Jordaan hebben gestaan. Ik heb ze veertig jaar geleid en veertig jaar en ik was erbij. Begrijp je dat David? Begrijpen dat ik mijn heilige tegenwoordigheid openbaar aan een volk die op weg is. Geen vastigheden hier beneden. Maar die op weg is naar de grote toekomst. En daar heb ik tussen gewoond. Weet u, ik heb een woestijnvolk onderwezen. Ik heb een woestijnvolk onderhouden. Ik heb een woestijnvolk bewaard. Ik heb een woestijnvolk voor mijn rekening. En dat toonde ik door in hun midden te zijn: in de weg van de inzettingen. En ik heb er geen vastigheden willen hebben. Opdat ze zouden leren dat ze op weg waren. Zou je die les leren. Bij alle vastigheden. Die we hier op de aarde willen bouwen. Dat dat de les is. Geen blijvende stad. Nergens geen vastigheden. Maar met een goddelijke belofte. Ik had toen toch. Geen huis nodig om een heerlijke naam groot te maken. Zij David, je denkt toch niet dat een alpenbenenhuis de heerlijkheid van mijn openbaring zal vergroten? Want als ik me openbaar, is elke openbaring wonderlijk en groot. En ik ben daar altijd bij geweest. Altijd. Tot troost. Ik ben altijd bij mijn volk gebleven. Onder welke omstandigheden. En dan noem ik natuurlijk uitpunten. Bij Farao was ik er toen bij of niet? Toen Meriam die trommel nam. Was ik erbij? Toen Amalek aanviel? Of niet? Was ik erbij met de opstand van Korach, en Beren? Was ik erbij of niet? Was ik erbij in Elim? Ja? Was ik erbij in Mara? Begrijpt u de boodschap van God? Dat in welke legering dan die kerk ook is op weg naar het beloofde land dat ik er altijd bij was. Dat is een toezegging die vloeit uit mijn eeuwig verbond. Die ik openbaarde in de vuur en in de wolkolom. Ik heb ze nooit losgelaten. Ik heb toen... En dat staat zo heel duidelijk opgetekend in mijn onderwijs. En ik heb gewandeld in een tent en in de tabernakel. Overal waar ik met die kinderen in Israël heb gewandeld. Heb ik wel een woord gesproken met een van de stammen Israël. Die ik bevolen heb mijn volk Israël te wijden. Heb ik ooit tegen een van mijn knechten in het verleden gezegd. Bouwt mijn huis. Ik had mezelf een huis laten bouwen. Ik had daar de heerlijkheid van mijn naam en mijn genade in geopenbaard. Zou je dat onthouden, David? Of denkt u, al hebben we mooie kerken en grote kerken en prachtige huizen, dat dat van invloed is op de openbaring Gods? Dacht je dat de Heer hier meer woont dan toen in dat kleine kerkje vroeger? Dacht je dat dat in dit gebouwtje zit hier? Toen nou. Hier wil ik wonen. Hier is mijn rust. En dezelfde heb ik begeerd. God werkt door de bediening van het evangelie. Door de bediening van zijn woord. Dit is primair in de openbaring van de gemeente gods. En... Nu dan heb je dat begrepen, ga nu maar naar mijn knecht en zeg, zo zegt de daar daarin schuil. En met die les, en heeft hij niks al willen doen, heeft gezegd, heren, maar dat is toch moeilijk. En vergeet je niet, we zijn gisteren zo goed met elkaar eens geweest. En uh, ja, moet ik dan naar David zeggen, ons gesprekje was niks en... Uh, dat, dat, dat wat we met elkaar beleefd hebben. Dat is ook al niks. Want nu komt de here En die breekt heel die boeltje af. Nee. Nee. Want hij kijkt dwars door die boodschap heen. En staat er in de schrift. Nu dan. Al zo zult ge tot mijn knar David zeggen. En dan de andere dag. Ja. Weet je. Eerst heeft David. ...Nathan laten roepen... ...en nu roept God Nathan... ...en nu stuurt God Nathan... ...en aan de andere dag is hij daar in dat Koninklijk Paleis... ...en dan komt een boodschap... ...nou, David... ...Nathan... ...de gave gods is gekomen... ...nou, die zijn daar blij geweest... ...elke dag aan de deur bij elkaar en dat er wat zat... Ja, elke dag in de overname van het leven. Komt er een en ik zie ze bij elkaar zitten. En toen heeft Nathan er geen doekjes om gewonnen. Want die heeft ingeblikt in de eeuwige raad van God. En wat gaat de Heere nou in opdracht door Nathan zeggen. Gaat tot mijn knecht. Denkt erom hoor, hij is knecht. Ja, hij is knecht ook. En David, zo zegt de Heere, daar heer schaar. Als je dat en nagaat, dan, dat schriftonderzoek heb je altijd vragen. Hè? Waarom zegt de Heer dat nou zo? Waarom bedoelt de Heere dat nou zo? En dan zit je zo, zo maar op je studiekamertje met de Heere te praten. Wat bedoelt u nu, Heer? Wat wilt u daarmee zeggen? Ja, dat is de heilige meditatie van de ambtelijke dienst. Wat bedoelt u daar? Want er staat, dat zou ik haast denken. Eh, zo zult u zeggen, zo zegt de Heere, de Jehovah. Maar er staat nog een naam bij: de Heere, de God van het verbond en de God van de heerscharen. Dus denk erom: ik ben niet alleen de Jehovah, maar ik ben het ook die alles bestuurt en richt. De Adonai ook. Gaat dat nou maar eens zeggen. Opdat je zou weten met wie dat je te doen hebt. En ga nou maar eens vertellen dat ik van zijn leven nou weet. Een terugleiding in je leven. Ik heb begonnen met de inleiding vanavond. Als donker is kan je zo niet eens meer terugkijken. Dat kan hoor. Dan kan zelfs dat je verstand niet meer kan bevatten. Wat God in je leven gedaan heeft. Dat kan hoor. Er kunnen tijden zijn in het leven van Gods kinderen op aarde. Dat ze met de verstand proberen te denken wat God in de leven gedaan heeft. En dan zeg je, ik kan nergens mee bijkomen. Nergens. Of, of heb je daar geen los van? Niet, dat is jammer. O, dat is jammer. Gods kerk wel hoor, die heeft was. Dan Dat blijkt ook dat ons verstand het ook niet kan oplossen in de duikere, donkerheid dat kan ook nog niet. En wat moet hij dan doen? Nou, ga God hem mijn terugleiding geven. ja. Ach, ik had zoveel willen zeggen vanavond. Ik kom lang niet om mijn gedachten heen, maar dat geeft toch niet. Ja. Heb je dat nooit geprobeerd, als het nacht was? Uh, om te gaan denken. Ja, hoe was dat nog ook weer? Ja, ik was toen toch zo oud. Hè? En, en toen bent u toch mij mee begonnen. En toen is dat woord nog met kracht in mijn ziel geweest, ja het is natuurlijk wel waar, maar als het leven eruit is, gaat dan het leven er maar eens uit opmaken. Hm? Ja maar heren, u, u hebt toch zo'n duidelijk die leidingen met me gehad, en me die zegeningen gegeven, die wel dan zeker, maar als je in de donker van het leven tegen de heren vertelt, dat, dat lost niks op natuurlijk, hè? want dat geeft geen ruimte. Hè? En als je dan eindelijk een half uur uitgeput, alles bij elkaar gekrouwd hebt... en nog steeds niks waar kan maken... dan zeggen ze, nou, je kan wel zien dat jij een kind van God bent. Er blijft niks van je overman. Oh, gaat het soms zo? Maar hier gaat God wat doen. Wat doet God dan? Wel, de Heer laat hem terugblikken. En de Heer gaat door de douw van zijn eeuwige geest het vertellen dat God ook van zijn begin af weet. Ja, en als God er nou van weet, David moet luisteren. De Heer heeft tegen, hem, tegen mij wel gezegd, dat mag ik tegen je zeggen, ik heb je genomen vanaf de schaafskooi. Ja. Kijk, dat plekje heb jij willen zoeken, maar heb je het leven niet in kunnen vinden. Maar kijk, daar heeft God het leven gelegd, in de schaafskooi. Hé, hey, dacht ik vanmiddag, ...dus niet achter de kudde, want daar heeft hij wel eens gezongen... Hè? ...achter de kudde, want dat zingt hij... ...maar toen hij in die schaapskooi was... ...nou, in die schaapskooi, daar was je altijd in de nacht... ...want er waren de dieren binnen, nietwaar... ...en dan nam de herder in de poos een plekje in... ...en toen je daar in de nacht dus in die schaapskooi was... En nou, toen ben ik daar met je begonnen. In de nacht van het leven. En daar heb ik jongere wezen In de woestijn van het leven. Weet je dat nog? O, oh, gij vernieuwt het hartrijk. Geef hebt me met verse olie overgoten. De here gaat terugleiden in de leidingen. En daar gaat God het oude nieuw maken. Zo hoorde ik ze vroeger. Preken die oudjes. Dan wordt het helemaal nieuw. Echt gebeurd, Heer. daar hebt u gesproken toen ik in die schaapskooi was. En dat wonder bovendien, toen er een boodschap kwam. Dat er een ziener was in het huis van mijn vader. Isi, ga het hem halen. Weet je dat nog? Ik weet het ook, zegt de heer. Ik weet het ook. Zijn er al die twee partijen niet weten? Ik weet het ook. Toen van achter die, scha uit die schaapskooi. Toen van achter die schapen heb ik je gehaald. En toen heb ik je een voorganger gemaakt. Over mijn volk, over Israël. O God, ja. Dan komt dat leven terug. Dan voelt hij als het ware de druipen nog van de olie. Dan hoort hij in het diepst van zijn ziel nog de boodschap. Die de ziener tot vader is hier zijn. Deze is het. Die heb ik verkoren. Zelfde. O gemeente. Het is een zekere waarheid dat er nadere weldaden niet gemist kunnen worden. Maar wat is het een heilig wonder als God dat oude weer eens een keer nieuw gaat. En dat de Heer eens terugkomt op dat leven dat hij zelf gevrocht heeft. En dan gaat de Heer, die gaat zijn leven tekenen. Ken je die momentjes? Ik geloof dat er in het leven van Gods kinderen die momenten zijn. Dat de Heer zich apart neemt. En dat de Heer je leven voorzegt. Maar als wij het zeggen is het anders. Maar dat de Heer gaat voorzeggen. Dat geen in je leven gebeurd is. En met een helderheid en met een duidelijkheid. Je laat inblikken die wonderlijke leidingen die God met je gehouden heeft. Zijn de hoogtijden van het genadeleven. Dan laat de Heer eens terugblikken. En dan gaat de Here licht geven over licht. Duidelijk. Ga nou versje zingen. 7 van 25, Gods verborgen omgangen vinden, zielen, waar zijn vrees en woont en het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreegverbond getoond, het 7e van 25. Wanneer de Heer dat doet, om David in te winnen voor de leidingen die hij houden wil. En ik heb vanmiddag met een beetje instemming zitten denken. Wanneer de Heerde door de mond van Aad het zeggen, moest goed mee luisteren. Ik ben met je geweest. Wat? Ik ben met je geweest. Mag ik je herinneren, David? Ik ben met je geweest. Ook toen je dacht dat niemand met je was. Ook toen je dacht dat je niets meer overhield. Ik ben met je geweest in Kahila. en de woestijn. Nou, ik ben met je geweest in de spelonk Adulam. Ik ben met je geweest bij Agas. Ik ben met je geweest. Sikker. Doe je niks over u. Niks. Als een brok vijanden om je heen. En een leven waarvan je dacht, dat is het einde. Maar ik ben met je geweest. Ja. Ik ben altijd voor je geweest. Een vurige muur rondom. In de diepste diepten van je leven. In de ongelooflijkste gangen die je gemaakt hebt. In de louteringen ook toen je riep. Dat je nog eenmaal in de handen van Zeltal omkomt. Ja toen de vijand Sinea over je uitriep. En die daar neder ligt. Die zal nooit meer opstaan. Toen was ik erbij hoor. Toen was ik erbij. En daarom zit je hier de avond. Omdat ik bij je was. Of. Dacht u dat de zaak van de kerk in de handen van de vijanden is? Of denk je dat de zaak van de kerk in de handen van de alles? is? Dacht u ja. Ik was erbij. Onder alle omstandigheden van je leven. En wat er ook gebeurde. En denk nou eens door. Heb al die vijanden van voor je aangezicht uitgeroeid. Ik kende ze. Toen was ik erbij. Ik wist... Wie op je schoot. Ik wist wat op je leven aangelegd was. Ik heb de hoon en de spot. En het verachting beluisterd. Toen was ik erbij. En ik heb mijn zwaard gewet. Tot de tijd dat ze de maat volgemaakt hebben. En toen heb ik het uitgestoken. Waar zijn je vijanden David? Dik uitgeroeid. En wat moet daarvan nou doen? Deren de vraagt alleen maar een zoete instemming. Een vereniging, want ik heb net wat gezegd. Gods kinderen verenigt met elkaar. En dat is een wonder. Dat is een wonder. Maar nu is God met zijn kerk verenigd. En de kerk is met God verenigd. Dat is de zaak. Ik was erbij. Onder al die... O oh ja, zeg je dominee, dan heb je vandaag maar een beetje gezelschap al, weet je niet? Nou, mag je dat vandaag en de dag ook nog breken? Was maar waar? Dat dat gezelschapsleven wat opbloeide. Dan zouden veel kinderen God niet zo in de knoop zitten. En dan kregen ze nog wat onderwijs op in de donkerheid van de tijd waarin dat we leven. Het is toch zo? En ik heb je een grote naam gegeven. Wat? Ja, zeker wel. Die vrouwen die hebben toen wel gezongen, weet u wel. Van David heeft zijn tienduizenden verslagen. Maar, maar ik heb waargemaakt, weet je. Want God de Heere, zo goed, zo mild. Is het alle tijden zon en schild. En hij zal genade en heren geven. En hij zal het goede niet in nood onthouden. Zelfs niet in de dood. Die in oprechtheid voor hem leven. Ja, kijk David. Ik ben begonnen... En ik heb je geleid. En ik heb ook het volleindigd. En ik heb voor mijn volk Israël een plaats besteld. En hem geplant. Dat hij zijn plaats wonen niet meer heen en wegen droog. En de verkinderen verkeerdheid verkeerdheid zullen niet weer verdrukken. Ik heb je die rust nou gegeven. Dat koninkrijk. Je bent een gezalfde. Dat heb ik je gegeven. En nou wil je als slot. Wil je mij een huis bouwen. Nee Nee, ik ga dat doen. Ik ga een koninkrijk bouwen. Ik ga een koninkrijk bouwen uit een geslacht dat je voorkomen. Ik ga een koninkrijk bouwen, een eeuwig onvernietigbaar koninkrijk. Ik ga een koning in alle heerlijkheid openbaren. Als er ooit een adventspreek gehouden zou kunnen worden, zou ik daar nou precies een adventspreek kunnen houden? Hoor maar. En ook heeft de Heer van die dag. Heb ik u geboden. En nu de Heer die gaat een huis maken. Mijn kanttekening zegt. Het koninkrijk Gods in eeuwigheid. Dat koninkrijk komt er. En dat koninkrijk dat ga ik bouwen. En dat huis ga ik bouwen. En David moest luisteren. Die zaken die in je hart zijn, die ga ik uitvoeren. Niet in jouw tijd. Want het is nog maar een begin. Wanneer je nou straks al dat werk gedaan mag hebben. Want er is nog wat te doen voor je. Als je nou al dat werk gedaan hebt, dan heb ik een, een toezegging voor je. Weet je wat? Dan moest luisteren. Dan ga ik denken, wat later Paulus even later zou schrijven. Niet het aardshuis van de tabernakel gebroken zal worden. Een gebouw bij God. Niet met handen gemaakt... ...maar eeuwig in de hemelen... ...hoor je... ...wanneer uw dagen zullen vervuld zijn. Wat? Gaat de Heer nou wijzen dat hij gaat sterven? Je dagen zijn vervuld. Dat bedoelt nou de Heer nou helemaal niet... hoewel die dagen geteld zijn. Natuurlijk. En die overschrijden we niet... Maar die dagen moeten vervuld worden. Wat betekent? Wauw, well, David mijn knecht, je moet Gods raden uitdienen. Die moet je gaan uitvoeren. En als je nou die dagen vervuld hebt naar mijn raad. Dan is je werk klaar. Begrijp je? Wanneer die dagen nou vervuld zijn. En ik heb dat bepaald. Dan heb je dat deeltje gedaan. En dan gaan anderen dat weer van je overnemen. Dat is de weg Gods. Je bent dienstbaar aan koninkrijk. En dan. Dan. Uh, dan, dan zult je gaan ontslapen. Wat? Sterven? Uh, toen Gods kinderen sterven hier. Gods kinderen die ontslapen. Ja, dat zegt uh, Paulus. Eeuwen later zegt hij. Die in Christus ontslapen zijn. Dat betekent uh, de rust die er overblijft. voor het volk van God. David, ik heb. Uh, een begin bij je gemaakt. Ik heb je geleid van stap tot stap tot stap. En dan voer je mijn raad uit tot de tijd die ik bepaald heb. En dan eh, over weinig getrouw. En dan zal ik over veel zal ik je zetten. God begint de zaak. God voleindt ook een zaak op de aarde. Dat is naar zijn welbehagen. Mensen komen en mensen verdwijnen. We moeten Gods raad uitdienen hier op aarde, dat geldt van al Gods kinderen, dat geldt van al Gods knechten. En als ze die, die raad van God hebben uitgediend, nou dat zegt het formulier van de bevestiging over weinig getrouw en daar, daar ga ik je over veel zetten. En dan zal ik je gaan inzamelen en uh, dan, dan is het voorbij nee, natuurlijk niet. Kom nou, ik heb al zoveel mensen zien wegvallen in mijn leven. ...de grote in koninkrijk Gods... Uh, ...in de diensten... ...vele van Gods oude geoefende knechten... ...die heb ik als kind meegemaakt... ...en we hebben ze allemaal zien begraven... ...ik heb bij tientallen begrafenissen geweest... ...van degene die Gods knecht... ...van die de kerk gediend hebben... ...en we hebben ze weg zien vallen... het is allemaal gewoon doorgegaan... ...ik heb bij tientallen van Gods kinderen gestaan... Die zijn jongens die nou ook nog eens wegvallen, die valt ook weg. En, nou zegt de heer, ik ben bezig om die raad uit te dienen. En, en dan ga ik verder, wat zal ik dan gaan doen? Wel zegt hij, dan zal ik saad naar u doen opstaan die uit jullie voorkomen... en ik zal zijn koninkrijk gaan bevestigen. En dan zegt mijn kanttekening weer zo stelletjes. Dat ziet op de toekomst van hem die de koning der koningen is. De medere Jedutia, de medere Salomo. En dat koninkrijk, dat zal eeuwig bevestigd worden. Goed, nou ik breek het nou hier af. Die gedachten gaan we volgende keer op verder. Met enkele woorden inkeren. Ja, er is tussen Gods kinderen een wonderlijke verbondenheid. Die blijft. Dan kan je al proberen je tussen te wringen. Je proberen aan op te dragen, maar dat gaat toch niet. Dat is dat wonderlijke leven van vrije genade. Dat is die zoete verbondenheid die, die vloeit uit Gods eeuwige raad gewerkt is door Gods geest. Ze zullen allen van de Here geleerd zijn. En die van de Vader gehoord en geleerd hebben, die komen tot mij. Dus, die in diezelfde leidingen kunnen weten waar God begon. Hoe in de weg van de afbraak, ik heb gezegd, ontdekking, ontlediging, uitbranding. Tot de zoete kennis van Christus gekomen zijn. En van de heilige gebruikmaking. Wat? Van de heilige gebruikmaking. Ja. In de uitgangen van het geloof. Als een ontledig mens. Als een bedelaar daarmee te kloppen. Om een beetje eten. Een beetje drinken. Ja? Om een kleedje om je naaktheid te bedrekken. Om het bloed. Om je schuld te vergeven. Om de reiniging van je geest. Om te mogen wandelen. Waarlijk daar roeping. Dat is bedelaarswerk. Maar wij hebben niks hoor. Dat is allemaal bedelaarswerk. En drie werf gelukzalig. Zulke bedelaars. Mensen. Laat het voorzichtig, we zullen stikken door de godsdienst Van beschouwing en bespiegeling en bezittende mensen die het arme zondagsleven niet meer verstaan. De kruipers hier op de aarde die al de leven zonder houd van de hemel moeten ontvangen. Echt waar hoor. Is dat een nauw leven? Is dat een benauwd? Nee, toen Dat is geen benauwd leven. Hij zal ze nimmer om doen komen in dure tijd en hongersnap. En in de grootste smarten blijven onze harten in de ere voor ons. Dat is een erfdeel, die verstaat kan In de weg van de afbraak. En waar je met geen mens over praten kan. Is het dan wel eens een wonder dat je iemand tegenkomt die er ook in zijn bedelaarsplunje over de wereld loopt? Versta je me? En nog wel eens blij bent als je iemand tegenkomt. Ook in de oefeningen van het leven. En dan zeg je, man, je weet toch dat God je door de zaken leidt, leiden? Nee? Ik mag dat ook wel niet meer preken. Maar nu, heb je toch wel een beetje vastigheid, hè? Ja, zeker. Maar dat heeft de Heerde gezegd geworpen in de zee van vergetelheid en de ze niet meer. Maar hoe leef je nou? <tok> ja. Ik denk dat zo'n kind van God zegt, ik heb nooit geweten dat je na de ontdekking... Van jezelf en naar de oefening van het leven, zo in je armoede teruggezet wordt. heb ik nooit kunnen denken. En ik heb nooit kunnen denken. dat ik zo'n bestaan zou meedragen. Ik moet inleven wat een Adamskind is. En wat is dan de vrucht achter vruchten? Om elke dag meer opnieuw. Mijn lege bedelaars hangen te bidden. Ach dat de hemelen scheurden. En dat u nederkwaam. En dat de bergen waarvoor je aangezicht vervloot. O dat zoete wonderlijke arme zondaarsleven. Waar een rijke Christus tegenover staat. En die je. Adam niet geleerd. Is Christus niet begeerd. En kinderen gods. Terugleiding. Is het waar of niet? Als de Heer weer eens licht geeft over je leven, hoor ik ze zingen. Mijn God, ik zal u eeuwig geloven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. De Heer. Ach, mensen, neem wat voor. Maar u neemt ook wat voor. En als u het voorzegt, zeggen we het na. En dan wat nazeggen, dan geeft u het ook in, want die boodschap van Nathan, die is overgenomen, die is opgedronken, als een dorstige ziel het water opdringt, en ze hebben samen wel in verwondering gezongen, de alto's wijze raders, heren, houdt eeuwig stand, heeft alto's kracht, en niets kan zijn hoog besluit doorkeren, dat blijft van geslachte tot geslacht. Zegent de waarheid, jongens, leert dat wonderlijke leven dat zo andersoortig is in zijn begin, in zijn leiding, in zijn voortgang. Dat er wat vrucht mogen zijn, we hebben weinig weerklank mogen beluisteren, dat is een wonder. Het kan ook wel eens zijn dat het niet verder aan de preekstoel gaat wat dat het meegedragen wordt door de wind des geestes en vele harten aangesproken, bemoedigd en verkwikt mogen getuigen Heren, dat heb u gedaan gij was met mij in al die omzwervingen en dat het ook lokken tot die heilige dienst die je zult Jeruzalem steen herbouwen uit het stof de doelstelling van uw raad zal worden bereikt de tabernakel in de hemelen. Waar u zitten zal op uw heilige troon met een gewillig volk u de eeuwige lof en dank toe te brengen. Wil ons ons uw zegeningen verlenen. Laat het mogen zijn tot opbouw van uw kerk. Afbraak van het rijk dat duister is. We leiden over de wegen en verzoenen tekort om Jezus wil. Amen. We zingen, Psalm 37, derde vers, geen ijdele zorg, doe u van het heilspoor dwalen, houdt hij nu weg het oog op God gericht, vertrouw op hem, de uitkomst zal niet falen, hij zal wel haast uw recht voor gezicht doen dagen, als de morgenzonnen stralen en blinken, als het halder middaglicht, derde van 37.